Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS -journaal. De schade door het instorten van een bergwand in Zwitserland loopt in de honderden miljoenen. Dat is een schatting van de regering. Vorige week kwam bij het dorp Blatten een deel van een gletsjer naar beneden... waardoor het dorp werd onder ijs, puin en modder. Daardoor ontstond in het bergdal Lutschentaal een soort stuwmeer dat dreigde te overstromen. Inwoners van drie omliggende plaatsen werden geëvacueerd. Zij konden gisteren weer naar huis. Ook is het dal weer bereikbaar voor toeristen. Het dorp Platten blijft uit voorzorg nog wel afgesloten. Het Thaise leger heeft militairen ingezet bij alle grensovergangen met Cambodja. Voor ons Thailand trekt ook het buurland meer troepen en materieel samen aan de grens. De spanningen tussen de twee landen zijn opgelopen. toen er eind vorige maand een Cambodjaanse militair omkwam bij een schietincident. Dat gebeurde bij een stuk grens waarover onenigheid bestaat. Wie er begon met schieten is onduidelijk. Ondanks de opgelopen spanning zeggen beide landen dat ze het conflict vreedzaam willen oplossen. President Trump mag journalisten van persbureau AP toch blijven weren uit zijn kantoor in het Witte Huis. Ze mochten daar niet meer komen omdat het persbureau weigerde om de Golf van Mexico voortaan de Golf van Amerika te noemen. Trump noemde de AP-journalisten daarna radicaal linkse idioten. In eerste instantie bepaalde een rechtbank dat Trump de journalisten gewoon moest toelaten... bij persconferenties in de Oval Office, maar een gerechtshof heeft dat nu teruggedraaid. EP is teleurgesteld, Trump spreekt van een grote overwinning. Rolstoeltennisser Annick van Koot heeft de finale van Roland Garros verloren. De Japanse Kamiji was in twee sets te sterk. Van Koot hoopte in Parijs haar career slam binnen te halen. De Nederlandse won in haar carrière alle grand slams, behalve Roland Garros... Voor Kamiji is het haar vijfde titel in Parijs. Het weer bewolkt en regenachtig bij 15 tot 18 graden. Vanmiddag even droog met geregeld zon, maar aan het eind van de middag en avond weer felle buien. Morgen eerste Pinksterdag ook grijs en regenachtig. Dit was het nos Journal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 In this city and I'm dreaming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 Geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. me go daddy thinks make me go ZFM, 106.9FM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 FM ZFM Zfm 106.9 FM